Middernacht, dinsdag 4 februari. Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse technologie-index Nasdaq is 2,6 gedaald. Dat is de grootste daling op één dag in ruim anderhalf jaar. Ook de Dow Jones-index daalde met iets meer dan 2 procent. Beleggers denken dat de groei van de wereldwijde economie afzwakt. In de Verenigde Staten zijn toeleveranciers minder positief over de komende maanden.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 Afgelopen dag bereikte staatssecretaris Kleinsma... een akkoord met D66, ChristenUnie en SGP. Zoals gepland worden de bijstandsregels strenger... maar een aantal strenge maatregelen gaat niet door. Kustplaatsen in het zuidwesten van Engeland... zijn opnieuw getroffen door overstromingen na hevige regenval. Vooral in Devon en Cornwall is er veel schade. Treinen rijden nauwelijks en veel wegen zijn onbegaanbaar.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 Het weer, het is droog. In de ochtend in het zuidwesten mogelijk wat motregen. Later overal droog en het wordt komende dag een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen, nog tot twee uur zijn we bij u. Droevig nieuws afgelopen week einde, de dood van acteur Philip Siemer Hoffman. Collega Pierre Bokman vertelt straks, Pierre Bokma, sorry, vertelt straks waarom hij Hoffman zo'n goed acteur vond. Schrijver Thomas Verbocht schrijft elke dag deze week een kort verhaal voor u. Dat doet hij vandaag ook, even na één uur. En u hoort Karin Krutse en Michiel van Erp over het toneelstuk After Party. Dat allemaal in het tweede uur, maar we beginnen met de poëzie. Want deze week is de week van de poëzie, met tal van evenementen in alle hoeken van het land. En komend uur is hier te gast Anne Vechter, sinds een jaar dichter des Vaderlands... Haar missie is om Nederland aan de gedichten te krijgen. Vechter werd in 1958 geboren als dochter van een dominee. Ze debuteerde eind 1989 met een kinderboek. Ze heeft inmiddels meerdere dichtbundels geschreven. Ze won ook verschillende prijzen daarvoor. En zoals ik al zei, een jaar geleden werd ze dan dichter des Vaderlands. Hartelijk welkom, Anne Vechter. Dank je wel. was niet meteen ja, hè? Toen, toen, ze, toen ze het vroegen om dichter des Vaderlands uh, te worden. Nee, wel, ik denk wel dat ik eigenlijk al direct voelde dat het een soort aanbod was... wat ik maar met grote moeite zou kunnen weigeren. Ook wel omdat het natuurlijk bijzonder uh, is dat ik een vrouw ben. En uh, Dat was misschien, lag misschien wel in de uh, verwachting dat de volgende Nadam als er een vrouw zou zijn. Uh, Oké, okay. toen werd het mij, werd mij gevraagd en toen dacht ik wel, ik moet een weekje over nadenken. Dus het heeft een weekje geduurd, maar ik kon natuurlijk niet overzien wat het uh, zou betekenen voor mijn leven en ook wel of ik de ja, competenties zou hebben. Er was een lijstje, maar ja, aan de andere kant... dat was ook helemaal eigenlijk niet interessant. Want ik bedacht wel in die week dat de invulling aan mij zou zijn. Dus als ik, ik, ik hoopte dat wanneer ik de vrijheid zou vinden... om het zelf echt een invulling te geven... dat het oké okay zou zijn en dat ik het zou kunnen handelen. En toen uh, dacht ik, uh, let's do it. Dat is nu een jaar geleden. Is er, is er iets gebeurd in de tussentijd dat, dat in die week over pijnzing niet door, door het hoofd is geschoten? Uh, nou, eigenlijk uh, denk ik dat ik totaal niet voorbereid was. Ik denk dat het alles uiteindelijk uh, toch wel heel nieuw was. Uh, kijk, in die week over pijnzing heb ik met allerlei mensen gebeld en vrienden. Ik heb natuurlijk ook met Ramzi gesproken. En ja, die... Hij uh, had mij ook wel wat adviezen gegeven, geloof ik, in de krant. En die had ik dan niet gelezen. Maar hij had mij wel persoonlijk gezegd dat mijn leven ongetwijfeld binnenstebuiten gekeerd zou raken. En dat alles anders zou worden. Uh, en, en dat ging met name over de manier waarop je plotseling om moet gaan. Eigenlijk met uh, uh, ja, media, met druk van uit organisaties vragen. Omdat ja, dichter is een Natuurlijk, toch, het is een merk, of ja, het is ook een, een mogelijkheid om reclame te maken voor je eigen initiatieven. Waar ik aan moest wennen was dat, dat de des vaderlands daar uh, bruikbaar voor zou moeten kunnen worden. Dus ik, dat was eigenlijk een proces, want ik ben nooit bruikbaar geweest voor iets. ik ben Als dichter ben je niet bruikbaar, je bent uh, talig en misschien is het een roeping om het te doen... Uh, maar het is nooit een, een, een middel om in eerste instantie om te communiceren of, of, of iets naar buiten te willen brengen. En dat is heel erg veranderd. Ben je anders gaan dichten? Is dat, is dat wat je bedoelt? Uh, nou ja, ik, ik, ik voel nu wel als ik in opdracht van een organisatie werk. En dat gaat dan natuurlijk ook vaak over uh, ja, uh, uh, thema's die een organisatie naar buiten wil brengen. Dan, ja, dan werk ik anders natuurlijk. Want uh, ik moet nu zoeken als het ware naar mijn relatie tot een thema. En, en voorheen uh, borrelde er gedachten in mij op. Die ging uitwerken. En nu is het zo dat het geborrel aan de buitenkant is, zeg maar. Dat, dat resoneert niet al, uh, direct. Dus daar moet ik wat voor doen. En ik ben ook wel mij uh, meer bewust geworden van het feit dat... Uh, mijn, het, het medium, dat de, de poëzie die ik nu beoefen eigenlijk gewoon uh, uh, uh, snel geproduceerd moet worden. En ook meer een gebruiksartikel is. En zo heb ik er nooit naar gekeken. En inmiddels denk ik ook van ja, maar daar is poëzie dus eigenlijk ook weer niet voor. Want poëzie is eigenlijk uh, uh, uh, een, een, een, een kunstvorm... Die uh, uh, je ja, echt als kunstenaar beoefent. En, en de Dichter des Vaderlands is wat minder kunstenaar. En dat, dat vind ik wel een, een. En dat is nieuw. Dat had ik niet zo op gerekend. En daar dat zoek ik elke dag opnieuw weer een, een manier voor. Om er hoe, toch een kunstvorm van te maken. Hoe gaat dat heel concreet? Um, uh, het werk van de Dichter des Vaderlands en hoe uh, kunst maken zonder dat het echt autonome kunst is, functionele kunst maken. Hoe, hoe werkt dat? Lees je de krant als dichter des vaderlands? Of, of ga je het land in om, om met, met de mm -hmm. mensen te praten? Uh, ja, dat. Ik, word door organisaties, uh, ja, ik, heb, ik heb een aantal festivals geopend. Dus dan ja, is, is de missie uh, even nadenken over wat voor soort festival is het. Heeft het een bepaalde thema uh, en dan uh, wanneer ik gevraagd word voor een soort openingspeech, uh, ja, zoek ik werk of ik schrijf iets korts of iets nieuws wat um, ja, uh, enigszins het focus verscherpt uh, op, op het thema van zo'n festival. Dus dat is iets. En of ik, open, uh, ik opende een festival, een, nee, een congres voor docenten Nederlands. Weet je wel? En dan is de vraag om een uh, toespraak van een uh, kwartier. En vroeger uh, hield ik nooit toespraken, uh, wel eens interviews. Maar en nu, uh, dat is wel veranderd ook. Ik heb wel een, een zeker gemak gekregen in te denken: van nou oké, okay. uh, why not? Um, waar, gaat precies het, uh, waar gaat het precies over? En wat zou, de, wat zou eigenlijk een Dichter des Vaderlands uh, daarvoor toegevoegde waarde hebben? Uh, en dan is het toch altijd zo... dat ik eigenlijk dan kom om te vertellen... dat in dit geval van zo'n congres voor docenten... dat poëzie een uh, heel fijn middel kan zijn... om uh, kinderen wat meer uh, naar de taal toe te trekken. En ook kinderen die een probleem hebben met taal... Uh, wat meer ruimte te bieden. Om dus eigenlijk dat... ook een, een ambassadeur van de poëzie. Dus, dus een, een dichter des Vaderlands... dient de natie te verbinden middels de, de, de poëzie. Door een gedicht te schrijven bij grote gebeurtenissen. Maar, maar ook een ambassadeur te zijn van de poëzie... En, en de mensen zo aan de poëzie te krijgen? Uh, kijk, poëzie is voor mij altijd, poëzie is voor mij een, altijd een, soort, een manier van leven geweest... of het maken van poëzie. En ook alles wat er zo, laat ik zeggen, random uh, bij uh, inlangs komt. Uh, werken met muzikanten of werken met illustratoren. Uh, uh, ik heb nooit de neiging gehad om veel reclame te maken voor mijn medium. Want het is gewoon mijn... mijn uh, mijn uitdrukkingsmiddel um, met grote uitdrukkingslust... zoals Abdel laatst formuleerde, uitdrukkings, uitdrukkingslust... dat was een nieuw woord... Um, Mm. Nu, ja, laat ik zeggen, toen ik die functie aangeboden kreeg en het uh, competentielijstje las, toen was het inderdaad ook wel het idee dat de, de Dichter's Vaderlands iemand zou moeten zijn die die poëzie ook vrolijk de wereld in wil brengen. Aan de Nederlanders, ja, de, de, de mensheid wil enthousiasmeren. Dat, ik moet je zeggen, na een jaar is dat soms ook wel raar, uh, want er zijn natuurlijk uh, vele. Uh, manieren om na te denken over jezelf, en poëzie kan daar eentje van zijn. Uh, uh, soms heb ik ook gewoon even uh, niet zo'n zin om voortdurend ja, eigenlijk reclame te maken voor mijn eigen medium. Kijk, poëzie is namelijk, want wat, wat, wat, wat je een beetje krijgt, is dat ik uh, een soort van voortdurend uh, jubelend uh, rond zou moeten springen over ons Nederlandse landje. Dat poëzie zo belangrijk is. Uh, terwijl ik poëzie eigenlijk ook een medium vind uh, waarmee, uh, waardoor mensen verontrust mogen raken en uh, of desondanks geërgerd. Of in ieder geval, uh, niet, laat ik zeggen, het is niet per se iets, uh, per se een middel om alleen maar je gevoelens mee te. Uh, uh, het moet niet te makkelijk worden, het moet nou, het ongemakkelijk blijven. Het moet niet te blijven. makkelijk worden. En, en dat is een beetje het rare van zeg maar, de, de functie die ik nu heb. Dat het eigenlijk, dat het aan de ene kant is mijn opdracht om het juist zit toegankelijk te maken. En te denken van yes, ik, poëzie zo moeilijk is dat niet. En ik ga daar ook eens aan. En aan de andere kant wil ik juist eigenlijk zeggen, want dat heb ik ook altijd gezegd. van Ja, maar poëzie is ook een kunstvorm waar je niet op kan leunen. Maar die, uh, waar je eigenlijk naartoe moet. want juist door Probeer iets te begrijpen. Ben je met poëzie bezig? Want daar bleef je iets aan. Maar is, uh, was er dan niet in enige moment de enige momenten gedacht van: Goh, ik ben eigenlijk de minst geschikte dichter van Nederland voor deze functie? Ja, nou, oh, dacht ik. <laughs> Toen ze het vroeger. Uh, met mij zullen er denk ik nog wel 500 minst geschikten zijn. Want het is natuurlijk de vraag of een dichter wel geschikt is. Per eigenlijk. definitie. Ja, maar, Omdat maar... het namelijk zo is dat je eigenlijk uh, ja, toch ook een beetje een. een, een een, ja, ik, ik moet me bewegen of men moet zich bewegen door in de media... en uh, uh, ja, op allerlei momenten toch eigenlijk een soort vertegenwoordiging vormen van de poëzie. Uh, dat vraagt een soort uh, extravertie die ik bij vele dichters niet zo zie en die ik bij mezelf ook niet in die mate zo herkend heb. Dus, dus, ik dus ben... iemand, iemand die niet heel, heel erg toegankelijke dus dacht... poëzie schrijft... Die, die ook niet wil dat het gemakkelijk is... die eigenlijk ook wil ontwrichten eerder mm. dan, dan iets anders... en ook nog ongemakkelijk is met, met al te veel publieke optredens... dan heb je jezelf eigenlijk wel iets op de hals gehaald. Ja, uh, dit, is een, dit is een uitdaging, om het maar zo te zeggen. Uh, ik merk ook elke keer dat ik... Toch uiteindelijk dat ik me er goed doorheen sla. En ik blijf ook vinden dat een dichter uh, zo ongemakkelijk mag zijn als die meestal is. En dat dat ook hoort bij wat ik dan ook als dichter is vaderlands naar buiten breng. Want het hoeft niet per se gesneden koek te zijn. En het hoeft ook, ik denk, ik dan, ja, ik had ook nee kunnen zeggen. En kunnen zeggen: van luister, ik ben geen acteur of actrice, ik ben ook niet per se geneigd om de BN eruit te gaan hangen. Want dat vind ik eigenlijk heel erg flauw. Ik hou daar niet van. Uh, maar ik heb gedacht ondanks dat... en dat wordt misschien eigenlijk wel verlangd van mij... maar dat ga ik niet doen. Ik doe het echt op mijn manier. Het is, ik, ik ben het die gevraagd is. Maar dan en, dan ja. meteen, er waren meteen een aantal echt grote... Uh, vaderlandse momenten. Nou ja, de, de, de hele kroonswisseling of de troonswisseling. Een, een nieuwe koning. Nou ja, dat is bij uitstek een moment waar de dichter des Vaderlands iets mee moet. Dat vond ik ook. En dat heb ik ook gedaan. Ja. Jazeker. Um, op het moment dat ik eigenlijk iets schreef... om mezelf te presenteren aan Nederland... Um, maakte Beatrix bekend dat ze uh, ging aptiseren. Dus toen heb ik dat eigenlijk ingevoegd in mijn gedicht. Uh, en ook wel gevoeld van... oké, okay, dat is dus de klus. Je kunt dus niet meer... Ik kan mij niet meer helemaal mijn eigen tekst toe-eigenen. Zoals dat normaal is bij het maken van een gedicht... wordt het steeds meer je eigen gedachte. Nu is dat anders. Enfin, en ik wist natuurlijk ook van de kroning. Dus dat heb ik bij de aanvaarding van de functie... ook wel in mijn hoofd gehad. En maar, maar is er dan niet sprake van een enorme druk? Want het is zo'n nationaal moment. En dan ben jij degene die het, ja, toch het nationale gedicht daarbij moet schrijven? Ja, ik heb, ik heb mij toen uh, ja, een week opgesloten... Eigenlijk, en ik had daarvoor al uh, wat boekjes ingekeken en wat gelezen over Willem-Alexander bijvoorbeeld. En ja, video's gekeken om een beetje feeling met, met de. De, het personage te krijgen, eigenlijk. En ook over maximaal wat dingen. Weet je wat? Dus ik. Ook al zou ik mij daar nooit in hebben verdiept voordat ik Dichter des Vaderlands werd. Uh, wilde ik gewoon op een levendige manier eigenlijk een relatie vinden. En dat, ja, dat is wel een druk. Tuurlijk is dat een druk. Uh, dat is wel raar, want ik moet wel altijd pieken. En dat is wel raar. Maar goed, ik denk dat hebben we me goed do doorgeslagen ook, vind ik. En, uh, maar voor iemand die, die uh, vier bundels heeft geschreven in. Mm. Nou ja, wat, wat, wat zullen we zeggen? Vijftig jaar. Ja. Dan, dan ineens een, een aantal gedichten per jaar moeten schrijven en ook op een, op een bepaald moment moet het, moet het er gewoon zijn, want die kroning wacht niet. Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk nooit onder die druk gewerkt. Ook al moet ik zeggen, dat, het, dat is ook weer niet helemaal waar, want ik maak ook wel uh, toneel in opdracht en er zijn wel deadlines in mijn leven. Dus ik werk ook niet helemaal als een uh, soort eenzaad op een eiland. Um, ja, ik heb dit jaar, het afgelopen jaar, negen gedichten geschreven... die uiteindelijk allemaal in de NEC hebben gestaan. Ik heb het, het eerste halfjaar heb ik dat inderdaad onder tijdsdruk gedaan. En het tweede halfjaar heb, um, heb ik meer zelf beoordeeld... waar ik over zou willen schrijven. En ik denk, die omkering is wel belangrijk... Um, dat ik zelf wel bepaal wanneer een onderwerp voor mij urgent genoeg is... om daar iets over te maken. Maar toen ik de functie aanvaarde, vond ik het van de zotte... om niet uh, ter gelegenheid van de kroning iets te maken. En, want ik, ben, ik wil ook wel uh, de nieuwe um, uh, mogelijkheden uitproberen. Maar je zegt, poëzie moet ontwrichten. Poëzie moet niet te begrijpelijk zijn, niet, niet te makkelijk worden. Poëzie moet mensen aan het denken zetten. Um, hoe Mag, krijg je dat ja. voor elkaar bij... bij zo'n evenement. Um, dat Hoe ga, ik, ga je daarmee te werk? Dat werken? ga ik gewoon laten horen. Oh, ik, is, ik lees ja. gewoon het gedicht voor uh, dat ik schreef. Um, ik, ik, lees, ik maakte er eigenlijk twee. Eentje voor Maxima en eentje voor Willem-Alexander. Ik lees de, het gedicht voor dat ik voor Willem-Alexander schreef. Ik denk daar heb ik wel als het ware een soort gemiddelde in gevonden. Want aan de ene kant is het, is het, is het, is het wel te volgen... maar aan de andere kant is het ook uh, uh, handig om het een paar keer te horen. Maar ik lees het maar één keer voor. Um, en het heet Iemand Moest Zich Koning Heten. Ik droomde dat ik jong lag opgerold in vreemd gewaad. Ik was bedekt met dieren. Ik kende nog geen naam van buiten, eigen naam ook kwijt. Kleine Hermelijnen zwegen. Ik droomde letterlijk dat niets op liefde wees. De dageraad kwam ook maar niet. Ik droomde dit, mijn leven was te ruil. Mijn staf keek uit naar eentje met illusies. Hij koos voor water, ruilde mij. Ik was het water. Later zei ik, iemand moest het doen. Iemand moest de dijken spoelen. Iemand moest de grond verschonen. Iemand moest de goden Holland tonen. Lotsbestemming was niet echt mijn ding. Toen wilde ik mijn leven nog eens ruilen. Misschien had Arnon Grunberg zin. Iemand moest het doen. Het gaat tegelijk over, over de koning als, als over uh, de dichter des vaderlands. Iemand moet het doen. Nou, zeker. Er was toen, kort daarna ook een interview in de Volkskrant. En daar was die kop ook echt flink opgeblazen. In chocoladeletter stond dat boven het uh, interview. Dus ik heb dat ook wel... Uh, een aantal keren mij laten ontvallen. En natuurlijk is het zo, als ik het niet had gedaan, had iemand anders het gedaan. Maar uh, gaande de, de eerste maanden dacht ik wel, ja, ja, ja, hm, ik heb dit op me genomen. Ja, iemand moet het doen. En het is nu oké okay dat een vrouw het is. Laat ik het nou gewoon zijn. Het klinkt ook alsof je, alsof je het heel serieus neemt. En dat, dat is natuurlijk altijd goed. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere dichters zouden zijn die denken: nou ja, dat Dichter des Vaderlands als een soort erentitel, dat doe ik er een beetje ja. bij. En intussen ga ik gewoon verder met mijn leven. Ja, maar ik denk dat. Daar moet je niet in vergissen, want het is heel raar. Um, Raamzi heeft, heeft de titel echt een veel statuur gegeven. Hè. Hij is natuurlijk van naar buiten getreden, heeft een aantal mooie projecten gedaan. En ja, dan ontstaat ja, dan, dan, dan ligt daar ook als het ware een waaier aan verwachtingen. als functie... Nasser, de vorige, die, ja. die, die, die heeft het naar een hoger plan getild. Nou, ik denk in ieder geval heeft het zichtbaar gemaakt. En dan, en dat is natuurlijk ook heel erg van nu die zichtbaarheid, die roep om zichtbaarheid... en dat matcht niet heel erg, vind ik... met het echte authentieke dichterschap. Um, ja, oké. Okay, ik, um, ik heb het uh, misschien iets, iets te serieus genomen... zou je kunnen zeggen... Um, en ik denk dat maar da da daarin evolue dat evolueert ook weer ik voel me inmiddels losser en ik heb echt besloten dat er een aantal projecten zijn die ik graag wil doen en ongeacht wat mensen nu roepen en van mij willen in de eerste plaats heb ik de afgelopen maand samen met mijn paarden een toneelstuk geschreven Nou, dat valt eigenlijk helemaal buiten de range van een dichteres vaderland maar het is toch wel echt iets wat ik graag wilde want ik wilde ook weer even ervaren hoe het is om vrij te kunnen werken eigenlijk. Um, niet in opdracht. Ja, het was wel een opdracht, maar toch. En uh, nou ja, verder is er een soort muziekgroep geformeerd en waarmee ik werk. Waarmee ik een soort spoken words concerten uh, ga geven. En uh, nu begint het een beetje leuker te worden. Dus ik heb eigenlijk een soort rare bocht moeten maken van inderdaad de schrik van, oh, oké, okay, er komt wel heel veel op me af. En ineens sta ik inderdaad een congres te openen. Uh, Um, of in Argentinië op een podium. Maar ik heb, uh, toen, omdat, er zoveel, omdat het zo snel achter elkaar kwam ook... en zo verschillend was, uh, en ik het duizelig van werd... vergat ik er eigenlijk wel een tikje van te genieten... en dat begint nu langzaam beter te gaan. Uh, want ik heb gewoon bedacht van... ik kan gewoon doen wat ik leuk vind en wat ik belangrijk vind. Maar niet per se wat allemaal mot. Straks gaan we het maar hebben over uh, de poëzie zelf... los van het uh, dichterschap der, des vaderlands... Muziek, ja, muzikanten die gedichten op muziek gaan zetten... dat is vaak eng of, of schrikken, want het gaat niet altijd even goed. Maar in dit geval is het, is het redelijk gelukt. Leonard Cohen, die een gedicht van Frederico Garcia Lorsca op muziek, op muziek heeft gezet. Now in Vienna, there's ten pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.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 And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Hey, hey, hey, take this waltz, take this waltz with its I'll never forget you, you know. Take This Waltz van Leonard Cohen. Gebaseerd op een uh, gedicht van Federico Garcia Lorca. Dat hij uh, vlak voor de Tweede Wereldoorlog schreef. Anne Vechter is de gast, de dichter des Vaderlands. Um, we gaan het hebben over de poëzie. Aan het begin zei je, ik zou, zou eigenlijk willen bereiken als dichter des Vaderlands. Misschien was het bluff hoor. Maar dat alle Nederlanders tien gedichten uit hun hoofd kennen. Mm -hmm. Ja, ik, ik, het was natuurlijk um, fijn dat ik wat concrete plannen had. En nou had ik maar een paar weken voordat ik de functie aanvaarde die functie aanvaard natuurlijk gehoord dat ik dat zou kunnen gaan doen en ik had nog niet heel veel tijd gehad en met wat hulp van andere mensen uh, kwamen er wat plannen op gang en toen heb ik dat onder andere genoemd dat hebben heel veel mensen opgepikt. Dat ja, wel lekker Er zijn ook is... mensen ook. Dat zeg je? Dat is het is lekker gewoon concreet, lekker concreet. Ja, precies. Team, ja. dat, zijn de, dat zijn de vingers van twee handen en dan gedichten en dan uit het hoofd. Dat kan je en waarom? Dat werd niet gevraagd, want heel veel mensen vinden dat gewoon eigenlijk ook wel een prettig idee dat je iets van iets hebt. Weet je wel? Dat je gewoon ja. eens iets hebt, wat je gewoon eens kan doen. Ik wilde eigenlijk net wel gaan vragen waarom. waarom ook? Ja, Maar eigenlijk is het waarom niet zo in dit geval niet heel interessant. Uh, het is fijn dat er, wat, dat er wat leeft in de mens natuurlijk. Iets wat je ook eens kan delen en niet alleen maar op een verjaardag een dom liedje zingen. Maar iets wat belangrijk voor je is. Enfin, dat, het leek mij leuk, en, uh, maar ik heb er nog geen heel project aan gehangen. Maar tien is best een hoop. Ja, Tienseveelder is wel een soort handige app weet ik nu, die, dat komt dan via de NSC... er zit een heel aardige jongen... die stuurt dan berichten uit het buitenland aan mij... waar allang uh, methodieken zijn ontwikkeld... om gedichten handig uit het hoofd te leren. Dus de, uh, ja, de Huffington Post had daar een suggestie voor. Nou nee, dat stuurt hij mij door... Um, ik had dit jaar niet echt tijd om dit soort projecten al op te starten. Want het viel me wel op dat ik, da dat ik wel een leuk idee kan hebben. Maar er hoort ook nog tijd bij en er hoort ook draagvlak bij. En er hoort, er hoort wat hulp bij om het uit te kunnen zetten. Nou, okay, maar dat kan het, nog wel komen. Ik weet niet, ik, nu denk ik ook van... ja, ik weet je, soms is het ook zo, dat hoor ik toevallig. Gisteren sprak ik Emma Cribolde, een oudere dichteres in Maastricht. En uh, ja, ze zei, maar het is gewoon goed dat je dat genoemd hebt... van dat gedichten uit het hoofd leren. En dat merk ik ook, want ik krijg brieven van mensen... die zijn gewoon begonnen met gedichten uit het hoofd leren. Wij doen dat natuurlijk niet meer op school, ook niet. Uh, ja, ik heb vroeger ooit uh, op de middelbare school wel gestampt. En die gedichten, daar, daar zit, dat zit dan ergens nog in mij. Dat vind ik heel fijn. Ik vind, het, ik vind het ook iets strengs hebben. En, en poëzie zou juist ja. niet misschien juist van die strengheid af moeten komen. Maar heb ik beetje? dan eigenlijk gezegd dat iedereen dat moet? Is dat zo? Elke Nederlander dat moet? Um, ik heb dat misschien wel gezegd, ja. Maar ja, iedereen kan natuurlijk zeggen, hoezo moet ik... Je moet niks. Ik moet niks, nee. Nee, je moet niks. Dus ja, wat is er streng aan? Ja, waarom vinden wij dat eigenlijk erg om een beetje moeite daarvoor te doen? Dat, is, dat kun je je ook afvragen. Het is niet heel erg. Laten we naar de achterliggende waarde gaan. Want het is natuurlijk een, een makkelijk te onthouden boodschap... die een gedicht uit het hoofd... maar waarom zou je poëzie aan de man willen brengen? Je zei net, poëzie dient te ontwrichten. Ja, ik heb ook gezegd dat ik um, daar ook wel mijn twijfels bij heb. Dat ik ook niet vind dat ik als een melkboer de poëzie moet uitventen... Langs de huizen trek met mijn paard. Nee, maar er zit iets ik gepassioneerds achter. Ik bedoel, misschien niet alleen iets moraliserends, maar ook iets van: goh, dit is zo belangrijk voor mij. Het zou leuk zijn als meer mensen dat. nou ja, eigenlijk in hun leven weet hadden. ik dat, er, dat, dat het. Um, dat, dat taal uh, echt enthousiasme bij mensen kan wekken. Hè? Dat is natuurlijk niet alleen maar door, door een goed gesprek... maar dat, dat echt, echt mooie poëzie bij mensen uh, een soort levenskracht kan wekken. En dat uh, uh, het je ook kan helpen om wat meer zicht op je eigen uh, motieven... of beweegredenen of, ja, um, ik zeg niet emotionaliteit... maar wel, kan poëzie je soms leiden naar een geheugen... waarvan je niet meer wist dat je hem nog had? Het kan iets uh, verruiken in je hoofd. Daarover voel ik wel passie. Dat is wel mijn ervaring. Dat je in gebieden in jezelf kan komen waar je voor die niet kwam. Zonder dat een bepaald gedicht. En, um, dus het helpt. In die zin is het een, ik beschouw het als een instrument. Een instrument waarmee je meer te weten kan komen over de wereld. Maar ook, ja, wat ik zei, over gedachten die je misschien had, waarvan je niet wist dat je ze had. Dat is wel rijkdom, lijkt mij. Je moet er wel wat moeite voor doen. Ik wil dat wel vertellen. Ik wil niet echt elke dag roepen, poesie moet. Moet, moet, moet. Dat niet. Maar het kan je leven verrijken. Nou ja, kijk, kunst kan je sowieso natuurlijk je leven verrijken, als je er naartoe wilt. Maar je kunt mensen niet, um, je kunt niet verwachten dat de kunst naar de mensen komt. Je moet wel zelf iets doen. Kijk, ik wil wel heel graag met een paar muzikanten het land in en gewoon uh, hier en daar uh, knallen, uh, een mooi programma neerzetten. Ik, ik, ik heb fantastische muzikanten om me heen en Um, daarmee kan ik wel iets teweeg brengen. Maar um, ik hoef niet per se als een missionaris door Nederland... en uh, dit medium, hier reclame maken voor dit medium. Ik zou dat maar ook... je, zegt, je zegt, je moet er moeite voor doen. Hè? De, de kunst komt niet naar de mensen. De mensen moeten ook een beetje naar de, naar de kunst komen. Ik heb dit weekend op de bank gezeten. Deels een beetje voor me uit zitten staren eigenlijk. En, uh, en ook een deel uh, in, in jouw bundel zitten staren. Sommige dingen... Um, begreep ik eigenlijk ook gewoon niet. Mm -hmm. en, en dat bedoel ik niet als een, als een disqualificatie... Of, of als iets negatiefs. Want je hoeft ook niet altijd alles te snappen. Het, het nodigt uit om verder te lezen. Maar ik, ik kan me voorstellen dat je, dat je het vaak hebt gehoord... dat mensen zeggen... mooi, maar, maar wat is het? Mm -hmm. Ja, mensen willen uh, ook wel graag van mij weten... hoe je dat dan moet lezen eigenlijk. Of eerst eens naar mij luisteren als ik het voorlees. Omdat ik... Uh, uh, ik heb in ieder geval van, van een paar grote dichters geleerd. Uh, en Lucie was daar niet de minste in. Dat, uh, uh, toegankelijkheid gaat niet altijd over begrip. Het gaat ook over een soort ervaring in een moment. En als je hem hoorde voorlezen... of ja, of ik heb dat later natuurlijk op cd's gehoord... dan uh, uh, beleef je als het ware een ruimte in een ruimte, een taalgebied... een soort muzikaal gebied ook, zonder grens... Um, die niet beleeft uh, wanneer je alleen maar probeert te achter te begrijpen wat, hè, wat, wat zegt. Het is, het, is geen, het is geen puzzeltje, het is geen rebus. Nou, ik vind dat onzin, daar doe je de poëzie ernstig tekort mee. Het, wil je het, je het voor me voorlezen? En, dit is een gedicht uit, ja. uit, uit um, de bundel Eiland Berg Gletscher. Het, het heet Tramps. En, um, ja, het, het, het raakte me zonder dat ik het meteen begreep, maar nogmaals, dat, dat hoeft niet. Maar misschien wil, wil jij het voorlezen. Uh, ja, zeker Tramps Je had het over gevoelstemperatuur Onder nul vond je het tussen mijn dijen In de vertrekhal Na je tas hebben we elkaar hard to hard omhelst Man, ik kon je wel pijpen van plezier Luister je eigenlijk nog? We maakten stroeve vogels na een doodsmak, ontwierp je op papier. Had je wat napret van je verveling? Het werd lastig redenen vinden op die manier. Als het glas van je vingers springt, zoek je iets tegen breukjes en zout op. Het tapijt grijnst. Wil nu God verdommen? Iemand opstaan en me vasthouden. En dat begreep je niet? Nou, deels. Deels wel, deels niet. Wat, wat, wat mij aansprak is dat er contrasten in zitten. Dus, mm -hmm. dus een contrast tussen aan de ene kant iemand die niet naar je luistert... die je wel wilt uh, pijpen van plezier. Aan de ene kant een, een contrast tussen afscheid, afscheid... en aan de andere kant vasthouden. Dus, dus mm -hmm. er de, de, de, de spreekt in die zin een soort, ja, een soort wanhopig gevoel uit. Nou, maar dan heb je het wel fantastisch begrepen, toch? Eigenlijk is dat ook, denk ik, wel wat er staat. Het gaat juist inderdaad... Uh, de, die direct zit er precies heel erg in... van het, het, het, het, het een and, ja, elkaar willen vasthouden... Uh, juist extreem in het bewustzijn van, van de eindigheid van het vertrekken. Er zit, natuurlijk, het woord vertrek wordt letterlijk genoemd. Dus het is een soort uh, ja, geamputeerd beeld van een vliegveld. Althans, dat heb ik gedacht... En daarom heb ik, uh, hanteer ik zo'n beeld ook als uh, een doodsmaak maken. stroeve vogels, dat zijn voor mij een soort neerstortende vliegtuigen. En dat, gaat natuurlijk, dat zijn natuurlijk, kan je zeggen, metaforen. Iets in de ik, uh, in het gedicht, voelt zich van binnen instorten. Een ander verdwijnt, gaat weg. Iets dergelijks, daar gaat het wel over. En, um... Je zegt iets, iets dergelijks, dus het is misschien voor jezelf ook niet eens helemaal helder. Ik heb... Kijk, uh, het, ja, het be de begingedachte is heel helder. Het, het beeld van het vliegtuig, de vertrekhal... wat toch een, ja, een soort ruimte geeft en ook een koelte. En iedereen kent dat. Uh, overal lopen mensen. En er is een soort ontreddering ook bij sommigen. Of bij jezelf. Dat is het startbeeld. En dan ga ik het gedicht maken. En dan ontstaat er altijd. En dan spreekt er altijd een stem mee. die ik niet uh, heb bedacht of berekend. Of, uh, die, die, die ontstaat. En ook steeds wanneer ik het voorlees. voel ik dat. Het is natuurlijk ik die het leest. Maar het is ook een, gewoon een soort droevige stem. die iets wil vertellen. En dat is niet ingecalculeerd wanneer het gedicht gemaakt wordt. Het, het is ook uh, het niet op één plaats kunnen zijn eigenlijk. Het, het niet zijn waar je bent. Of er ergens anders willen zijn dan ja, waar je en, zit. Ja, en, en, en, en daar tekens achterlaten eigenlijk. Het, het gaat ook over sporen. Daarom staat er ook uh, dat er uh, iets breekt. Er breekt glas. Uh, er ligt uh, rommel op de vloer. Er staat zout op. Uh, ja, dat kan je op verschillende manieren interpreteren natuurlijk. Uh, uh, het gaat over eigenlijk, zag ik een beeld voor me van wijn... Op zo'n tapijt, op zo'n naar uh, kantoor tapijt, in, uh, in, een, in een wachtruimte, in een vliegveld. Dat zijn alle beelden die ik heb, maar die staan er natuurlijk allemaal helemaal niet. Het gaat mij om een soort pijlers van een, die een emotie kunnen uitdrukken. Uh, ja, dit is, dit is wanhoop en het gevoel hebben uh, van extreme eenzaamheid, achterblijven. Daar, daar gaat dit gedicht natuurlijk over. Trams betekent zwervers en hoeren. Dus het. het, het, het, het, het het basisgevoel is ook van weggeslingerd zijn, verslingerd, ver, ver, weggedaan, uh, achter moeten blijven, niemand luistert dat. Dat het moeilijk is, helpt dat om dat gevoel thuis te brengen? Als, als dat, dat wat moeilijk is? Het, het gedicht dat het, dat het er niet meteen rechtstreeks staat, dat, het niet, um, nou, dat je het niet cadeau krijgt? Als nou, dat, gaat, dat vertelt natuurlijk eigenlijk ook de stroefheid van de... Ontdekking van wat, wat, wat ervaar ik nu eigenlijk? Hoe het is moeilijk om echt, uh, ja, je kunt bijna niet objectief formuleren uh, hoe je waarneemt, hoe je in een moment staat, wat je er echt aan beleeft. Omdat er zoveel lagen overheen liggen. van jouw interactie met de ander, met de buitenwereld. Dat maakt alles. Uh, dat beperkt altijd je mogelijkheden om scherp naar jezelf te kijken. En dan een vloek, nou, voor een dominees dochter, staat die daar niet zomaar? Ik kan me voorstellen dat mensen dat, dat horen op de radio, er zijn al mensen die daar aanstoot aan nemen. Die het helemaal niet fijn vinden. Um, maar die, die staat daar niet zomaar? Nee, hij staat er wel met een kleine letter. En um, hij staat er ook eigenlijk in... Of ja, je Maakt niet... dat uit, een kleine letter bij een vloek? Nou, dat denk ik wel. Ja? Ja, weet ja ik kijk, niet. je kunt ook gvd schrijven natuurlijk. En dan schrijven je dat ook met kleine letters. Ik vind het wel heel belangrijk hoe het in een gedicht eruit ziet. Mm -hmm. ik, ja, het, het werkt. In het gedicht werkt het omdat het, omdat het de, de schok groter maakt. Ja, uh, yeah, het maakt, it, it, it maakt de, de urgentie van de situatie uh, zet het aan. En het is natuurlijk eigenlijk over de top om dat te doen. Uh, het had ook gewoon zonder gekund. Maar dan op dat moment uh, wordt uh, deze regel bijna een um, ja, te voor de hand liggende uitspraak. Uh, ik heb daar iets mee willen zeggen. Um, het is, want een, een vloek uitspreken gaat altijd ook gepaard met het overwinnen van een zekere schaamte. En het is net dat dat rauwe moment dat ik eigenlijk wil aangeven. En ik vind zelf als ik het voorlees, ga ik niet echt vloeken eigenlijk. Ik, ik doe het meer zoals de Vlamingen het woord godverdomme ook gebruiken. Um, ja uh, bijna als een, als een ding. Um, ja je, je, je geeft iets aan van je ergernis of van je ongemak met de situatie. Je hoeft niet per se God te vervloeken daarmee. Dat is niet echt. Uh, dat, zo wordt die ding niet ingezet hier. Pijpen zouden we het ook over kunnen hebben. Want het, het, het seks lo loopt. Is ook wel vaak gezegd. Maar dat, dat is volgens mij een van de vragen die je het meest krijgt in, in, uh, in gesprekken. Dat, dat seks eigenlijk mede door de tekeningen... En als een rode draad door de bundel loopt. Ja, als we kijken naar deze bundel wel. Kijk, sinds ik dichter des Vaderlands ben. hoor ik daar niemand meer over. Over die seks niet? <treeks> nee. Nee, want als dichter is vaderlands. Dat is Heb je toch een... geen seks. Oh, nee. Nou, het is een beetje een seksloze functie, toch? <laughs> Oké. Okay. Um, nou ja, het is in ieder geval niet echt een, een, een onderwerp waar ik veel. Ik krijg niet veel schrijfopdrachten, zeg maar. Uh, in, nee. die, in die sfeer. Nee, dat is wel gedaan. Uh, maar ik was wel in mijn eigen ontwikkeling als dichter, um, als schrijver ook. Uh, ja, altijd. Um, Gemotiveerd vanuit een, een, een, een ja, belangstelling voor het, voor het schrijven van erotische teksten, omdat dat eigenlijk zo lastig is. Zoals ook, ook echt uh, een liefdesgedicht een verschrikkelijke opdracht is: dat het eigenlijk altijd naast, hij zit er eigenlijk altijd naast, of de clichés uh, schreeuwen om aandacht. Je uh, kunt er bijna niet omheen. En eigenlijk moet je, wil je alleen maar over het ongemak van de liefde schrijven, als je over liefde schrijft en zo heb ik eigenlijk ook over het ongemak van de erotiek tot nu toe geschreven. Het is me eigenlijk nog nooit gelukt om echt een, een echte hartstochtelijke scène te schrijven... of een, uh, een echte ontboezeming te doen. Ik heb ooit een bundeltje erotische verhalen geschreven. En als ik dat nu teruglees, ja, dan zie ik dat is... Dat werd destijds al gezegd, toen vond ik dat heel beledigend... maar eigenlijk is het ook een pastiche. Het is ook heel erg... Ik ben nu verder. Ik heb nu in deze bundel eigenlijk um, ja, geprobeerd... om uh, het echte verhaal van ik en de ander... Uh, zo naakt als we tegenover elkaar staan... om daar een toegang toe te zoeken. Daar gaat de, eigenlijk het, de binnen de het, het, het cyclus waar de, de bundel ook naar heet over... Ja, en wat bedoel je met het, het ongemak van, van seks? Nee, ik bedoel... Um, nou, misschien bedoel ik meer... Met het, het echt, het echt um, ja, formuleren. Uh, het echt praten over seksualiteit... Op een open manier. Of de, de hunkering die het oproept. Of het, of het brengt je in gebieden die juist, waar, je, waar je juist je eenzaamheid heel extreem voelt. Het, is een, het zijn hele extreme gevoelens. Hè, die daar in principe uh, wakker kust of gevreden kunnen worden. Om maar zo te zeggen. Um, maar die met taal dat... vaak weinig te maken nee, hebben. Nee, maar dat is juist eigenlijk altijd mijn onderzoek geweest. Um, of daar ook taal voor is. Uh, omdat ik daarvan overtuigd ben dat het zo is. Dat daar er ergens ook taal geboren wordt. Um, en zo is ook de cyclus Eilandwegkletsje eigenlijk ontstaan. Wel van, echt vanuit uh, ja, sterke erotische beleving. En ik geloof dat ja, daar, daar, is, daar, daar kan je woorden aan geven. Je kunt dat herbeleefbaar maken eigenlijk. Is, de, is het dan ook zo, als dat de inspiratie is... Dat, dat tijdens de seks de inspiratie voor poëzie komt... of staat dat toch los van elkaar? Gebeurt dat dan toch achter een bureau... Uh, ja, misschien is het zo dat dat in alle eerste zin wel een keer zo is geweest. Daar herinner ik mij vaak wel iets van. Dat ik ook wel echt uit bed ben gesprongen en iets heb opgeschreven. Maar het is zeker niet zo dat ik eigenlijk aan het werk ben uh, in bed. Nee, dat lijkt, mij, dat lijkt mij weer ongemakkelijk Nee, maar dan, toch? Het, is wel, het was wel heel belangrijk dat ik een soort begin voor me zag, van wat een hele cyclus kon worden. Dat was wel in een split second, zag ik dat voor me. Dus dat heb ik echt genoteerd. En dan uh, ging dat niet zo uh, zoals de bekende, uh, ik weet niet meer welke dichter het was, maar die dan midden in de nacht uh, een krabbeltje naast het bed uh, maakt en de volgende ochtend leest, uh, geloof ik, een een huppelend konijntje of een eekhoornetje of zo. He, weet je wel? Nee, het was wel echt iets. Ik voelde dat het wel een stap was zou kunnen zijn in mijn werk. En ik kon het daarna gewoon achter de bureau eigenlijk vanaf dat moment... dat ik na inderdaad tijdens het vrij in een paar regels had opgeschreven, eigenlijk gewoon langzaam uitwerken. En Dat is gewoon in de tijd gebeurd. En daarvoor hoefde ik niet steeds terug naar bed. Maar ik zei net Terloops, de dochter van een dominee. En, en, uh, je, je vader was, was dominee, dus je bent dan waarschijnlijk opgegroeid in een vrij gelovig milieu. Zit daar nog, nog, nog een worsteling? Um, ik, ik denk dat er altijd een worsteling is wanneer je um, je vrij maakt eigenlijk van dat ja, van de, gege ja, de gegevens waarin je bent opgegroeid of dat nu religieus geïnspireerd is of niet. Er is een fase in, ofwel in je kunstenaarschap, maar ook gewoon in je volwassenwording waarin um, de dingen die je doet of denkt altijd een mate van uh, schaamte moeten. Oproepen, omdat je er los van moet komen eigenlijk. En um, Ja, het is natuurlijk een beetje een cliché om te denken... dat seksualiteit en religiositeit zo ver uit elkaar liggen. Uh, en dat dat dus een, een, een affront zou zijn tegen mijn achtergrond... wanneer ik uh, juist zoek naar taal voor erotiek. Uh, dat is het niet. Um, maar het is wel een hele eigen weg die ik daarin ben gegaan. Die is, dat is mij niet voorgedaan door mijn familie. Om maar zo te zeggen. Maar het is mij uh, niet... Uh, uh, mij is de ruimte daartoe niet ontnomen. En het contact met de familie is ook niet verbroken. Lezen ze jouw werk? Uh, ja, ze lezen in mijn werk. En mijn ouders, die zijn inmiddels al 87 allebei. Die lezen ook mijn gedichten voor. Ik sprak mijn moeder vanochtend en toen vertelde ze... dat ze elkaar proberen uit te leggen wat daar nou staat. En dat is erg ontroerend. Toch kan het, kan het ook best zijn dat het daar begonnen is. Omdat iemand die uh, voor een kerk staat... en daar toch ook met, met de kracht van het woord bezig is... dan, dan waarschijnlijk bijbelteksten... is eigenlijk op dezelfde manier bezig met taal als een dichter in zekere zin. Ja, ik, ik denk dat je weet dat er heel veel dichters-domineeskinderen zijn. En uh, ja, ik denk ons dichterschap is wel ontstaan uh, op de kerkbank. Dat geloof ik ook wel. Op welke manier je dan ook um, uh, uh, uh, geraakt of... Ge, uh, of lijkt zich gedwongen wordt om naar de vader... Hè, er waren natuurlijk vaak, zijn natuurlijk vaak vaders geweest... te luisteren. Uh, zal er iets van uh, die rijkdom van de taal binnen zijn gekomen? Dat kan niet anders. En dat zijn grote, omineuze woorden natuurlijk geweest. Met, met, met, met, met grote betekenissen. Dus dat is ja, mij ook van met de paplepel ingegeven. En, en, en met een ritme. Ja, met een ritme, ja. En natuurlijk het zingen. En er was niet echt de dwang in mijn leven... om uh, uh, uh, mee te zingen of aanwezig echt uh, uh, ja, in mijn aandacht afwezig te zijn met de prediking. Ik mocht gewoon tekenen en dergelijke toen ik jong was. Maar ik heb het onbewust. Ik heb het natuurlijk op een ander niveau, op een meer onbewust niveau, allemaal opgeslagen. En geluisterd en mijn vader's stem gehoord die veel galmender was, zoals dat nou eenmaal natuurlijk gebeurt in een kerk. Dat, er ook, dat anderen daarvan ervaren. En Um, ik heb hem niet per se... van de kansel willen stoten... maar ik denk wel dat ik... Uh, uh, ja, een beeld... heb gevormd... van hoe het is om gedachten... die kennelijk uh, iets zouden moeten kunnen betekenen... naar buiten te brengen. En een moraal, want, want daar gaat het natuurlijk dan... In, in de kerk uiteindelijk voor een groot deel over. Nee, het gaat niet over een moraal. Het gaat over een aansporing meer. Of dat in de kerk zo is, ja, welke kerk? Weet je, wel? Ik ben in een veel vrijzinnige kerk... opgegroeid en... Uh, ik stond afgelopen uh, uh, uh, zaterdagavond in Aarschot... Uh, in een kerk waar ooit Gerard Reven overigens helemaal behangen met uh, nazi-tekenten... zijn dus uh, uh, uh, laatste toespraak, geloof ik, heeft gehouden. In die kerk stond ik eigenlijk op het podium... en een jonge klankperformer die ik daar ontmoet had... had ik gevraagd om vanaf de kansel, de preekstoel dus, uh, eigenlijk gewoon ja, een soort... Uh, ...ondertonen te maken bij mijn werk. En dan, uh, dat, dat, dat hebben we gedaan. Daar had ik het publiek ook gezegd. Van, u maakt een, een, een première mee. Wij hebben dit nog niet samen gedaan. We gaan dit nu voor u proberen. En uh, uh, ja, dan is het niet zo dat ik eigenlijk uh, daar een boodschap mee heb. Maar ik wil wel als het ware een aansporing geven of een, een, een beleving. Ik wil wel heel graag dat, de, dat, dat poëzie uh, in het moment ontstaat. En dat is wat ik doe. En ik denk, maar zit er, ja, ge, zit er geen moralist achter? Oh, ongetwijfeld. Ja, dat, dat kan eigenlijk bijna niet anders. Ik denk eh, dat dat ook raar en leugenachtig zou zijn... Als ik, zou, als ik dat zou ontkennen. Ik heb niet heel erg de neiging om dat naar buiten te brengen. want he, Op dat moment heet het dan moralistisch of dwingend. Uh, maar natuurlijk is, heb, is er in mij ook een drive om... om, om, om, om Situ ja, om, om situaties te controleren. Want daar gaat het dan vaak over. Hè? Om eigenlijk ze zelf ja, in een eigen richting te buigen. Of een gesprek. Of misschien dit gesprek. Um, maar een... Ja Mm, ik weet het niet. Ik ben moeder. Uh, ik denk wel dat je dat gaande het moederschap uh, bepaalde waarden uh, zoekt om, om aan kinderen te geven. Ik denk dat dat wel gebeurt. En als dat vanuit een moralisme, ja een moraal geïnspireerd is, ik weet het niet. Ik hield vroeger heel veel van sprookjes met goede moralen. Dat wel ja. Ja, uiteindelijk is, is poëzie tegenwoordig steeds meer een, een podiumkunst aan het worden. Je zei net, van, eerst was ik daar ongemakkelijk mee, het gaat me steeds makkelijker af. Nu sta je met muzikanten op het podium, uh, uh, je, je treedt op in allerlei zalen in het land. Eigenlijk is dat wel een mooie ontwikkeling, dat, dat mensen wel naar een theater gaan om daar naar dichters te luisteren. Als misschien het op de bank zitten met een bundel nog een beetje een grote stap is. Uh, nou, ik vind poëzie eigenlijk in principe in eerste instantie toch uh, om te lezen. Ik heb het liefst dat het in een uh, mooi boekje staat. Uh, en ik ben inderdaad van, uh, zeg maar van, van, van achter mijn bureau langzaam naar het podium, uh, ge, nou niet gekropen, maar wel gegaan. Geduwd. Uh, nee, echt gegaan en echt gemerkt in deze afgelopen twintig jaar... Dat ik, daar in, dat, ik daar, uh, ja, dat ik dan echt in mijn comfortzone kan zijn. En dat ik echt heel um, sterk kan voelen... juist in die theatrale ruimte die er ontstaat. En er zijn natuurlijk dichters die eigenlijk... helemaal niets hebben gepubliceerd in, in een mooi boekje. En uh, uh, ja, eigenlijk vanaf het podium um, nou, wel al heel... Snel een wens hebben om een boek te maken, maar toch eigenlijk vooral zich tot het podium beperken. Daarover werd natuurlijk vroeger vaak gezegd: van ja, maar hoe, hoe uh, krachtig blijft de poëzie als die dan ook op papier wordt gedrukt? Uh, uh. Je ziet veel podiumdichters steeds meer uh, ja, de neiging hebben om toch eerst eens uit te komen, hè, dat ze graag uitkomen in een boekje. Ik heb zelf het gevoel dat mijn podiumleven inderdaad steeds groter wordt. Dat ik, ik vind het wat, wat, wat ik dus meemaakte, wat ik net beschreef in de kerk. Was voor mij een hele fijne ervaring. Omdat ik echt uh, het helemaal los kon laten. Dat ik ja, dat er verwachtingen zouden zijn van de dichter. Eh, ten opzichte van de dichteres Vaderlands die weer een optreden heeft. En dat ik echt dacht. Nee, maar mijn, als je het nou hebt over missie, mijn missie is ook dat ik um, een experiment uh, ervaarbaar wil maken. En dat ik dat nu hier ga doen zonder dat ik de uitkomst weet. En dat ik ook gewoon gewoon uh, onderuit kan gaan. En dat is eigenlijk ook wat ik vind dat een kunstenaar moet doen. Dat je gewoon honderdduizend keer ook moet uitglijden. En het wel ook in het publiek kan doen. En dat het publiek dat ook mee kan maken. Want elk mens moet dat durven. Op zijn bek gaan. Ja. Dankjewel Anne Vechter um, En veel succes met de rest van de, de periode als uh, dichter des vaderlands. We hebben nog zo'n nummer waarin een klassiek gedicht op muziek is gezet. En dit keer door Rufus Rainwright. Hij vertolkte Shakespeare's sonnet nummer 29. Een liefdesgedicht waarvan gezegd wordt dat het zou verwijzen naar de homoseksuele liefde. Watching in men's eyes I'll alone be weep my outcast day In troubled deaf heaven with my bootless cries And look upon myself and curse my face him like him with friends possessed desiring this man's art and that man's scope what would I? moment Wayne Wainwright, vrij naar Shakespeare, Disgrace with Fortune and men's Eyes, oftewel Sonnet 29. De film Monuments Man gaat volgende week in première en daarin probeert George Clooney met een groep wetenschappers en soldaten kunstschatten te redden uit de handen van nazi-dieven. Een mooi thema dat zich niet alleen beperkt tot Hollywood's films. Het redden van kunst. Dat bewijst ook het Prins Klaus Fonds... want zij proberen over de hele wereld kunstschatten te redden... tijdens conflictsituaties en andere rampen. Deze week vier voorbeelden. Elke dag hoort u er een van Geredde Kunst. Vandaag Christa Meindersma van het Prins Klaus Fonds... over een Tibetaans klooster. De aanleiding was een aardbeving in 2010... En na de aardbeving hebben we geprobeerd contact te krijgen met onze lokale contacten in dat gebied. Dat was heel moeilijk na die aardbeving. Dat heeft even geduurd. Maar op het moment dat we contact kregen, werd onze aandacht eigenlijk gericht op de kartsok tempel in Jekundo, Yushu. Een hele bijzondere tempel, een van de enige die de culturele revolutie heeft overleefd stond nog overeind, maar met zware schade door de aardbeving. En ook de wandschilderingen aan de binnenkant waren heel zwaar beschadigd. En het voorstel was om te proberen um, de, de muren nog te stabiliseren en de wandschilderingen weer uh, te restaureren. En dat hebben we via een lokale partner gedaan. Er was bijna geen uh, capaciteit in de regio meer... om bijvoorbeeld die wandschilderingen te restaureren en te stabiliseren. Heel weinig capaciteit ook om de buitenkant van uh, het gebouw uh, nog overeind te houden. Dus in het project zijn ook een heleboel lokale mensen getraind... in die oude technieken uh, om dit soort structuren te kunnen restaureren. En de tempel is prachtig gerestaureerd. Na een aardbeving of een andere natuurramp kijken we altijd gelijk van wat kan er gedaan worden. Uh, als we een lokale partner in het gebied hebben, nemen we onmiddellijk contact op om te kijken wat, wat, wat de noden zijn. Het gebeurt ook heel vaak en in dit geval is het een beetje van twee kanten geweest. Dat we onmiddellijk gebeld worden als er iets gebeurt door partners die weten dat we het culturele noodhulpfonds hebben. En heel snel en heel flexibel in actie kunnen komen. Het gaat heel erg om mensen die schade hebben opgelopen en mensen die uh, nou ja, basisbehoeften hebben op de Moment. Maar een verzoek om in dit geval te werken aan het behouden van deze tempel... komt altijd van de mensen zelf. Het komt uit de gemeenschap die zegt... dit is belangrijk dat, dat dit niet verloren gaat. Dit is voor ons ook ja, een, een, een motivatie of een, of een inspiratie om, om door te gaan. Om ons eigen leven weer op te pakken na zo'n ramp. En dat zien we keer op keer. Dat de behoefte aan het niet verloren laten gaan van erfgoed... Uh, vanuit de gemeenschap komt, vanuit mensen. Dit is de enige tempel in de regio die de culturele revolutie heeft overleefd. Dus ook van grote uh, waarde om die reden. En onmiddellijk na de aardbeving heeft uh, de overheid de huizen die er omheen stonden... traditionele huizen van de mensen die in dat gebied wonen... Um, uh, onmiddellijk met de grond gelijk gemaakt. En hen eigenlijk uh, naar een andere plek uh, gebracht waar nieuwe huizen zijn opgetrokken. Dus ook daarom vertegenwoordigt eigenlijk het feit... dat deze tempel uh, ja, is blijven staan en opgeknapt is, is... is voor mensen heel belangrijk. Het gaat om echt directe noodhulp na een ramp... of, of ook in een conflict, na een natuurramp. Um, we zien dat... De Wereldwijd, uh, veel organisaties zijn die zich bezighouden met, met restauratie of, of, of dat soort grote uh, renovatieprojecten. Uh, dat doen wij niet. Maar er zijn heel weinig, of eigenlijk er is geen andere organisatie die wij kennen ter wereld, die heel snel onmiddellijk na een ramp, of in een conflict, of voorafgaande aan, uh, aan een conflict. Uh, dingen kan doen om erfgoed echt te beschermen, te redden uh, of te behouden. En, en dat is wat wij doen. Dat was in um, uh, 2003 dat het opgericht is. Dus we bestaan nu tien jaar. Het, cultu het culturele noodhulpprogramma uh, van het Prins Klausfonds is ontstaan als reactie op de verwoesting van de Bamiyan Boeddha's. En de, um, de, de, de plunderingen in het uh, museum in Baghdad, het Nationaal Museum. En toen is er vanuit Prins Klausfonds uh, gezegd... Uh, wij moeten op dit soort situaties... de moedwillige vernietiging van cultuurgoed... Uh, uh, moeten we een concreet antwoord hebben. En vanuit die gedachte is het eerste project dus geweest... het weer opbouwen van de bibliotheek van het Nationaal Museum... zodat ook, ook mensen daar weer heen konden, studenten daar weer heen konden. Dat was het eerste project. Dat jaar was er één project. Inmiddels zijn er meer dan 100 projecten geweest in meer dan 52 landen. Dus meer dan 100 noodsituaties. En uh, ja, verlenen we eigenlijk over, over de hele wereld hulp in dit soort situaties. Een bijdrage van Inge Ter Schuren. En zij sprak met Christa Meindersman van het Prins Klaus Fonds... over een klooster in Tibet. Morgen ver... bedreigde. Kunstschatten in Egypte. Straks in het tweede uur van Nooit Meer Slapen. staan we stil bij de dood van acteur Philip Seymour-Hoffman. Zijn mede-acteur Pierre Bokma vertelt waarom hij dat zo'n gemis vindt. En u hoort Carine Krutse en Michiel van Erpen over het toneelstuk After Party. De try-outs zijn net afgerond. En Thomas Verbocht is de schrijver die deze week elke dag voor u een kort verhaal schrijft. op basis van de actualiteit. U kunt ons bereiken via de mail Nooit meer slapen, en u kunt ons ook vinden op Twitter. NMS-VPRO is onze Twitternaam. Tot zometeen, dan zijn we terug met het tweede uur.